Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Jan van den Putten met het NOS Journaal. President Poetin sluit een nieuwe gevangenruil met de Verenigde Staten niet uit. Eergisteren werd de Amerikaanse basketbalster Britney Griner geruild tegen de Rus Victor Boet. Die zat in de VS gevangen wegens wapenhandel. Volgens Poetin waren er compromissen gevonden die de ruil mogelijk maakten. Hij zei dat dat wellicht ook in de toekomst kan. Er zit nog een andere Amerikaan in Rusland gevangen, ex-marinier Paul Whelan. Hij zit vast voor spionage. In Libië is een Nederlandse vrouw teruggevonden die 18 jaar geleden werd gekidnapt, meldt RTV Oost. Ze kwam uit Goor en werd als kind meegenomen door haar vader. Die had eerst haar moeder vermoord. Twee Nederlandse politiemensen vonden haar terug. De vrouw wil niets meer met Nederland te maken hebben. Op Curaçao is de Nederlandse rapper Bucci doodgeschoten. De 30-jarige rapper uit Tilburg was op het eiland voor optredens... en werd op straat in Willemstad onder vuur genomen. Omstanders melden aan de lokale krant Extra dat het om een drive-by-shooting gaat. Aan de schietpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. De politie kan dat niet bevestigen. Mediamagnaat Jimmy Lai uit Hongkong is veroordeeld tot bijna zes jaar cel wegens fraude. Hij moet ook een boete betalen van een kwart miljoen euro voor gesjoemel met huurcontracten. De 75-jarige Lai was eigenaar van de pro-democratische krant Apple Daily. Hij leverde geregeld kritiek op China, dat Hongkong steeds steviger in zijn greep houdt. Een jaar geleden moest Lai de cel in, omdat hij een herdenking van de Chinese studentenopstand in 1989 bijwoonde. Hij kan ook nog tot levenslang worden veroordeeld voor samenspannen met buitenlandse machten.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 Taking a shot, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired. Put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation.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 It's just the yellow lemon tree. The yellow lemon tree. Ja, van de Fools Garden. En het heeft niks met kerstbomen te maken. Nee, nee, helemaal niet. Nou, de kerstboom, als u kijkt naar zfmlife.nl, dan ziet u dat de kerstboom uit is. Ja, hij is uit. Het, het, het probleem lag ook bij ja, de kerstboom. Ja, waarschijnlijk lag het bij de kerstboom. Ja, daar is, daar is uh, een soort van... Uh, Want we hebben in het begin van het eerste uur... <laughs> hadden we een grote stroomstoring...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 In de krocht zijn er nog kaarten te krijgen? Of zeg je van, uh, Zover alles... ik weet zijn er inderdaad nog een aantal oh, kaarten okay, te nou, krijgen. Dat is zeggen. via de website te bestellen: door oh. Dat ja, zou het, uh, snel doen. Dan kunnen ze meteen donateur worden. Zo, dat is ook meteen maar even zeggen. Ja, dan krijg je het. Dan moet je, je kaart geschreven <laughs> Ja, dat is mooi. Ik ben het ook een lange tijd geweest en ik weet niet waarom het gestopt is. Maar goed, uh, uh, misschien kom ik terug. Is het je weet niet te duur geweest? Eigenlijk. Nou ja, dat was het eigenlijk wel. Nou, Mark is regisseur en.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 Uh, bepaalde randvoorwaarden waar je moet voldoen. Zoals in dit geval vier spelers per keer maximaal uh. op het toneel. Yeah. Uh, nou, en dan ga je daarmee stoeien en stoeien en uh, iedere keer met dingetjes voorleggen. Aan, of aan je medespelers. Uh. Of aan, uh, aan Nina, mevrouw. Ja. En die uh, ja, ja, zegt, ja, ja, ja. ja, dat zou ik wel, dat zou ik niet. Uh, hey, en uh, oma, omas Wilders is een traagie En die gaat over het, uh, het ouder worden. Eh, uh, ja, ik mag, dat is me wel op het hart gedrukt. Ik mag niet te veel weggeven. Maar dat wel toch. <laughs> uh, nou, kijk, als je ouder wordt, dan zitten er bepaalde uh, uh, ja, na of nadelen. Wij weten er alles van, hoor. Oh, ja. wel. Ja, je zit hier met uh, twee hè, aan tafel. Dus, uh. <laughs> nou, ik kwam erachter dat ik toch ook al 60 ben. Oh, no. ja. Nou, ja. dus zitten we met drie leuk. <laughs> <laughs> Wat? <laughs> Sorry. <laughs>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 Er zit sowieso... In, uh, ja, er zit, ja. zit ook zandverkweming. Ja, soms vonden ja. we niets te verklappen. He. We gaan niets verklappen. Maar, uh. nee, ja, ik moet het hele tijd in, in de krochten ja. van, mijn, uh, <laughs> ja. van mijn hoofd... dat laten afspelen. Ja. Maar dan moet het ook nog grappig zijn, of niet? Ja. Uh, dat dus is de bedoeling. Dat is wel de bedoeling, de bedoeling ja. ja. En uh, ik...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 Klik met het publiek en, uh, en met je medespelers en regisseren. Ja, dan zie je toch... Uh, als je in de zaal zit, zie je op een gegeven moment... dat jouw verbeelding, die zie je opeens werkelijkheid. Ja, ja, uit. Dat oh, ik dat ja, dat lijkt wel ja. mooi. Ja. De eerste ja. keer dat me dat gebeurde was met uh, uh, toneel van de leraren. Huh. En dat zag ik op een gegeven moment zo gebeuren. Ik denk, krijgen we nou... Hey, dit, ken, dit ken ik. Ja, maar <laughs> ja. Dat, uh, echt hoe je dat in je verbeelding <laughs> ja. dacht en dat het ook zo... Uh,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 Uh, ik, Volgens mij ben ik in 2010, nee eerder, 2006 of zoiets ben ik uh, begonnen. Toen al, ja. ja. Hoe lang, ja. lang bestaat Wim Hildring al? Nou, heel lang. Ja, ja, dan ik hoop dat we richting de 75 gaan. Ja. Oh ja? Is, uh, heel ja mijn leven. vader is er ook bij betrokken geweest. Ja, ja, nog we, in het verleden. Het en die heeft ook ja. geregisseerd, maar die heeft ook geacteerd.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 Nou, je tekst dat, kwijt, dat gebeurt zo ja, vaak. Maar jullie een ook, neem ik aan. Hè? Die, We hebben een souffleuze. Uh, souffleuze ja. en, maar überhaupt, kijk je ja. tegen. Je medespelers, die, ja. die helpen je ook weer...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 Dan zit er ook in, maar dan heb je niet meer de première. Ja, nee, dat is waar. Dat dus is, het ja. hangt er vanaf. Ja. Waar, waar hou je van? Ja. Zondag dan uh, zak je in de stoel. En dan, zondag uh, staat er een groot glas witte wijn met ja. ijs. Ja. En die ga je zo lekker opslurpen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Nou ja, ik wens jullie uh, komende uh, weekend. Dus komend weekend, hè? Ja. Ja. Ik wens Ik jullie heel veel succes. Dank en, je wel. Uh, nou ja, jij met je volgende stukken. En uh, volgende stukken die je ook gaat regisseren wellicht. Je weet het niet, maar je blijft wel verbonden voorlopig aan... Jawel. Uh, ja, natuurlijk. Ja, ja uiteraard. Nee, dat is een Stomme vraag natuurlijk. Een retorische <laughs> vraag, zou ik maar zeggen. Nee, hartelijk bedankt uh, Mark uh, ja, voor gaat je gedaan. komst. En uh, nou ja, we gaan wel weer een stukje muziek draaien dan. He, ja, je gezellig. Ja, lijkt mij ook. En ik denk dat het uh, impossible is van uh, Nothing But... Ja, uh, yeah, dat dacht ik ook, hè. Nothing but Thiever. Ja, ik kan mijn eigen handschrift niet lezen. Ja, het klinkt goed hoor. Ja, ja. Het klinkt goed. Mag, mag, uh, ja. mag goed gerekend worden. <coughs> ik ik Zit hem op. Hartelijk bedankt. Took a breath, let And that's because I could try myself in some Every beat of my better heart, a sudden joy, a tender kiss. I know I'm gonna die, this, and that's because I could drive. Prachtig nummer, zeg. Impossible uh, hoor ik uh, hiervan. uitgezocht door Jelmer Koper, uh, die zit ja. toevallig nu in de studio. Ja, prachtig nummer. Ja, een heel mooi nummer, een heel mooi nummer. Jelmer uh, zit hier nu om uh, te gaan praten met uh, Kevin Stefan van uh, het CDA. Welkom. Goedemorgen. Dankjewel. Uh, nou, uh, we kennen Jelmer ook als uh, politiek verslaggever van de, de Krant. Dus uh, hij gaat uh, in gesprek met, uh, met Kevin over.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 Als wij uh, met, met, met, met het raadhuis gaan verhuizen, zeg maar... Uh, als dat een scenario wordt... dan moeten we toch nadenken over huisvesting van ambtenaren. Ja. Wel, of, wel of geen fusie. En, en, en daar zit het mee op. Dus ik kan een kritiek in die zin niet volgen. Want hoe dan ook moeten we uh, voor huisvesting uh, uh, zorgen. Uh, dus financieel zie ik daar ook nog uh, geen risico's. Want wat er verandert uh, niet, niet heel veel. Uh, nee, je kan je natuurlijk wel...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 daar ben je me er niet op vast. Maar kijk, het, het, het, het belangrijkste is denk ik... de kwaliteit van de dienstverlening. En um, uh, uh, dat, dat, dat mag, dat wat, daar kosten. Alles, dat ja, mag okay. wat kosten. Dat mag het kosten. Alleen niet ten koste van... Uh, van alles moet er wel scherp op zijn... dat we inderdaad uh, de, de, de lasten eerlijk verdelen. Ja, ja dan nog even een zijstapje terug... naar die bestuurskrachtmeting... Uh, vorig jaar inderdaad uitgevoerd. Uh, daar bleek ook dat die realisatiekracht van Zandvoort... soms wat stroef verliep door de cultuur... Uh, die in de raad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 nou ja, laat ik zo zeggen. Um, uh, we hebben, we hebben echt, echt een streep gezet onder het verleden. De, de vorige raadsperiode was heel roerig. Heel, heel uh, maar uh, uh, uh, ik, ik zie toch dat, dat iedereen zijn best doet. En, en, da, en daar hou ik aan vast. Natuurlijk zijn er nog, uh, uh, moeten we nog over wat zaak uitwerken uit het coalitieakkoord. Ja. En daar wordt het nog wel eventjes... Ik denk dat we daar nog wel even met elkaar goed moeten praten hoe we uh, dat, dat... Ja, er wordt vooral veel gewerkt aan de uitwerking. Ja, precies. En dat is dat wel moet, echt ja. nieuw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 over, over, over, over, over ze kunnen worden gepraat. Ja, dat, dat er weer in een goed overleg, dus je zegt eigenlijk nu, dat er wel een soort van ja, hakken in het zand uh, uh, situatie nou ja, wat, is. Ik denk dat het krantenbericht, van, uh, wat vanuit het circuit is uh, ge geïnitieerd, uh, dat dat uh, voor zich spreekt. En, uh, over, over, over hoe de verhoudingen liggen. En dan, en dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan laat ik het daar even bij... Ja, ja oké. Okay. Ja. Nou, Kevin Steef van Fractie voor CDA, dankjewel voor je tijd uh, vanochtend, op deze zaterdagochtend. Dankjewel. Dan gaan we weer verder met, het, uh, met de rest van ja, het programma. We gaan een, uh, een muziekje draaien, eerst nog even. Oké. Ik don't expect you to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 Safe enough, the chosen few. Oh, I wish I knew Jesus like you do. En Kane, u kent mooi. hem wel. Ja, nou ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar het is wel een nee, mooie dat Nou ja, uh, nee, ah. nee, I, I wish I knew uh, Jesus. Ja, nou dat wil iedereen wel weten, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar we gaan uh, uh, praten over de Maastrichtse Staar. En uh, bij ons is uh, Willem. Uh, uh, welkom. Goedemorgen, uh, goedemorgen van goedemorgen. Classic, uh, classic Concert, ja, uh, Willem Strooman. En uh, nou ja, jij weet uh, alles.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 Spijt van hebben van dat dat niet meer bestaat. Ja. En de spoorwegen om een of andere onduidelijke redenen zeiden van. we keren nu maar ergens anders, we hoeven niet meer op Zandvoort te keren. Maar veel Duitsers die reisden dus per ja, ja, ja. trein of per auto ja. naar Maastricht. Rechtstreeks. En stapten daar rechtstreeks op de trein van Maastricht naar Zandvoort. Ja, of wij gingen naar Heerlen. En uh, dat. Uh, uh, Maastricht uh, was er een, een ja. rechtstreekse verbinding. Ja, rechtstreekse verbinding uh, ja. Misschien heeft het te maken met de frisse lucht hier... die goed is voor uh, de stembanden. Verder de de zeelucht ja, die ja, altijd zee mensen trekt hier ja. Het, het, ja. Het, En Zandvoort is natuurlijk een heel aantrekkelijk dorp ja. om te zijn. Mag Zeker. Kijk, die Formule 1 is ook niet voor niks naar Zandvoort gekomen. Ik bedoel Toch omdat Zandvoort een aantrekkelijke plaats is. Ja, maar ja, ook dat heeft te maken met, met, het, met de trein. Want ja. ze hebben hier een, een, een, een circuit neergelegd... omdat ja. het zo goed begrijpbaar be, be, be, was. Is. Ja. goed ja. Ja. Ja, ja, dat klopt. En, uh, ja, en een van de bekendste stukken die het uh, Maastricht is kan zingen... dat komen ze helaas nu niet bij ons doen... maar dat is de Twaalf Rovers. Ja. Daar okay. zijn ze altijd heel bekend mee geweest, nog steeds. En uh, er is een dirigent en die heet Frederik Verhoogen. En er is een pianist die het koor begeleidt. Dat is uh, Michiel Balhausen.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 25 euro. Dummers is aan de, de, de, de kerk de ja. is het nog te ja. bekomen, maar het Precies. is wijselijk om een teleurstelling te voorkomen, want we hebben het meeste al verkocht. Ja. Okay. Dus het is wijzelijk om even contact de, te zoeken met Marike Verhulst Of de, ja. de website van Pressure website. Ja. Uh, hartelijk bedankt, Willem. Uh, succes met de uitvoering uh, uh, van het <lacht> Mooi, <lacht> Gestaart. Ik neem op, uh, aan dat ik jullie daar terug zie ook. Uh, nou, ik, sluit <lacht> ik moet niks. even kijken ja. ja. naar mijn agenda. Ik sluit niks uit. Daarom? Uh, we gaan muziek draaien, want we hebben straks nog één gast. En dat is uh, Jan-Peter Versteeg. Precies. Ach. Besteeg. Pref.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 Waar zij hebben opgetreden. Wat goed. Hey, uh, die zangstudio heb jij nog steeds. Ja. Uh, je, uh, je komt via Zangstudio Jan Peter Verstegen. Het is een lange naam. Daar kun je alle, alle, alle zeg maar, uh, bijzonderheden over jouw zangstudio. Nou, het, het staat voornamelijk op ZangstudioVerstegen.nl. Oh ja, gewoon, en, uh, de, wat, de, wat jij zegt, dat is het e-mailadres. Ja. Oké. Okay. Zangstudio Jan ja. Peter Verstegen. Nou, als, als, als je... jullie in dorp zijn, wat, wat, wat uh, zingen jullie dan? Uh, van alles en nog wat. Um, Veel kerst neem ik aan. Ja, het Alleen is het, maar kerst. Ja, ja. Uh, de, uh, van Frans, uh, Duits, uh, Italiaans. En, en, en, uh, maar traditionals. Ja, traditionals. Ja. En, en uh, ja, de een is vrolijker dan de andere. Ja. Maar, uh, uh, de de, de Coventry Carol is een, is een mooie, oude uh, carol. En, en, uh, we, maar we hebben ook uh, Deck the Hall en, en uh, Stille Nacht, Silent Night zingen we natuurlijk. Nou, mooi. Ik. Nou, we gaan er tegenkomen en dan kun je ook uh, geld doneren. Hè, de, wanneer jullie zingen, zeg maar. Ja. het, dus, uh, het, uh, nou het, uh, ja. het kan nu al via uh, uh, uh, uh, mijn uh, persoonlijke giro heb ik er uh, bij gezet. Oké. Okay. En dat vegen ja. we straks op één hoop. We hebben nu al meer dan 500 euro gehad. Nou, keurig. Goed hoor. En, en, dus en, dat uh, gaat richting de duizend. Dat is gewoon aanzienlijk. Ja, op. vorig jaar hadden we voor.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 en uh, ja, uh, goed weekend verder. Hartelijk dank. Uh, we uh, gaan afsluiten. techniek was in de handen van uh, Jelmer Koper op dit moment. Maar daarvoor... Uh, ja, de, de volledige kennis is natuurlijk naar Thomas. Thomas de Jong, ja. inderdaad, inderdaad. Nou, Ger Loofman en Hans Botman presenteren. En uh, de muziek werd uitgezocht uh, ook door Jelmer. Hè? Ja, ja en was, Hans leuk. nog bedankt voor de flexibiliteit in de redactie. Ja, ja, het was natuurlijk. hebben uh, we uh, ook nog wat uh, politiek tussen kunnen fietsen. Ja, dat politiek tussen kunnen fietsen. Dat ja, ja, altijd leuk. Uh, altijd leuk. De, de, de, zeg maar de, de, de elektriciteitsstoring kunnen overwinnen. Nou, dat, dat, ook. Is, ja. Ja, dat is hartstikke leuk allemaal. Nou, volgende week zijn we terug uh, met Goedemorgen Zoonvoort... en een uh, prettig weekend allemaal. Prettig weekend. Uh, ook namens Ger. Weekend. Dank. Uh, heel goed. Hey, hoe je wat kijk je sip? Ga je mee een eindje varen? Dan gaan we naar de O.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 TV wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.